Minister Bruins maakte verder bekend dat ook bij een tweede arts het Lassa-virus is vastgesteld. En ook die arts liep de besmetting op in Sierra Leone. Duitsland heeft voor het eerst een IS-vrouw geholpen om terug te keren naar Duitsland. Ze kwam gisteren met haar kinderen aan op de luchthaven van Frankfurt en werd daar ondervraagd. Ze wordt verdacht van het aansluiten bij een terroristische organisatie. Afgelopen week oordeelde een gerechtshof in Duitsland in twee zaken dat de regering IS-vrouwen moet terughalen uit kampen in Noord-Syrië. Bij de districtverkiezingen in Hongkong... hadden vroeg in de middag al meer mensen gestemd... dan tijdens de verkiezingen vier jaar geleden. In Hongkong zijn al maanden demonstraties tegen de invloed vanuit Peking. De verkiezingen worden dan ook gezien als referendum... en de verwachting is dat pro-Peking partijen het minder goed zullen doen. Een Amerikaanse tv-presentator is overladen met steunbetuigingen nadat hij zich via de mail per ongeluk had ziek gemeld bij duizenden collega's. De presentator, Nick Vesas, wilde alleen leidinggevende mailen, maar gebruikte een mailadres waar werknemers van 200 lokale stations onderhangen. Op sociale media werd de hashtag prayers for Nick gebruikt en thuis kreeg hij onder de bloemen en knuffels. Het gaat inmiddels beter met de presentator. De politie van Kansas City heeft zelfs een foto gedeeld van hem met de tekst dat het goed gaat. Het weer. Wolkenvelden met hier en daar zon. Het blijft droog bij maximaal 10 graden. Morgen in de loop van de dag kans op regen. En ook de rest van de week is het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Met nu ZFM Jazz. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en de tweede uur is samengesteld en ge wordt gepresenteerd door mijn gastpresentator van vandaag, Hans Rijmers. Goedemorgen, uh, u heeft het allemaal herkend. Let's Dance, Benny Goodman, de signatuur van dat orkest. Ik kan me wel voorstellen dat er in vroegere jaren mensen langs die dancehalls kwamen lopen en dachten van daar moet ik naartoe, daar is het gezellig en dat is deze signatuur. En beter kun je met een Big Band uurtje niet beginnen dan met de King of Swing. Gaan wij verder met Charles Mingus, de Big Band en het prachtig gespeelde. En zet die volumeknop één tandje hoger. Dat mag op deze zondagmorgen. Charles Mingus speelt hier zelf de solo. Moet Indigo. Tot zover de quizvraag. Want dit was natuurlijk geen moed Indico. En nou ga ik heel stoer doen... door te zeggen dat dit expres is. Om iedereen dan even wakker te maken... en op het juiste been te zetten. Dat iedereen in die kamer zegt... Hm, nou, fijn aangekondigd... moed Indico, dat is het niet. Want u weet allemaal dat dit... Amsterdam After Dark is... van het jazzorkest van het Concertgebouw. Met de soli van Simon Richter... en Sjoer Dijkhuizen. En de bezoekers in de klocht die weten dat dat zeer gewaardeerde gasten zijn. Maar om het goed te maken, nu moet Indigo... Charles Mingers. En Charles Mingers, die komt later in dit uur uh, nog even terug. Maar toen was Charles nog Charlie in zijn jonge jaren. En dat is een fantastisch nummer. Dat gaan we straks nog even laten horen. Nu, uh, Maas Davis met het uh, Quincy Jones Orkest. Live concert uh, in Montreux. En dat waren toch legendarische concerten met toppenzettingen. Uh, en, en ja, dan kun je eigenlijk om dit nummer niet heen. Bob Lissertie. In Montreux. Dat zouden we toch allemaal graag meegemaakt willen hebben daar. Dat soort festiviteiten. Anita O'D. Uh, kennen we als de, de zangeres van de big band Jean Krupa. Daar, daar heeft ze veel mee gedaan. En uiteraard ook met andere big bands. Daar kun je wel een uur aan wijden. Aan uh, zangeressen met big bands. Dus misschien wel een plan voor de volgende keer. Nou, Die ons gaan we, gaan we wel zien. Uh, dit is... Uh, Anita O'Day met de Marty Page Orchestra, uh, uh, Four Brothers. Dat kennen we natuurlijk en we hebben het er al eerder over gehad. Als Four Brothers, de signatuur van Woody Herman bijvoorbeeld. Maar in dit geval een uh, 2 minuut 26e uh, Anita O'Day, Four Brothers. En daar is ze ook een beetje aan het sketten. La ba da da ba da da da da da da da da da da da da ZANG Brothers. Nou, je zal er maar vier hebben. Dan uh, heb je werk genoeg. Volgende. Uh, ja, een beetje, beetje voorbereiding op een uh, concert... wat in de, de krocht gaat komen op uh, 10 mei. Uh, en dat doen we dan even uh, gemakshalve celebrating the B3 Hammond. Met uh, preacher man Rob Mostert. En daar nemen we nu even voorschootje op. Met de uh, Jimmy Smith, West Montgomery Big Band en Night Train. I got my mold. Joe working for working, baby And I'm gonna try it on you Oh, yeah I got my mojo working, baby And I'm gonna try it out on you Oh, yeah Well, I tried in New York City Oh, now I'm gonna try it on I've got my mojo working baby. And I'm gonna try it on you. Oh rookie later, I'm got my mojo working baby I'm out. Google lady working on you, baby. Oh yeah, I got my Google dust on you. Google lady working now, my Hey. Hey. hey, hey. MUCHO! mat, mat, mat, mat, mat, mat, mat, oh yeah, mat, Mojo. mojo, mojo, mojo, mojo, mojo, mojo. Oh, do the fruity all fruity, oh, fruity do the fruity. You got your mojo. De Night Train was tot stilstand gekomen. His mojo was working. Ik, uh, ik verzin het te plekken. Maar het sluit achteraf wel heel erg goed aan... met het volgende wat we gaan draaien. Count Basie. Ray Charles. Ingezongen door Ray Charles. Lang geleden. Opnieuw ingespeeld door Count Basie. En gemixt. En het klinkt wel erg goed. Let the good times roll. Let the good time roll, baby. Well, oh, let's get it on, mama. And I don't care if you're old. Get yourself together. Let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go and spend some cash. Let the good time roll, baby. Put yourself together. And let the good times roll. Go. Time. Got a dollar and a quarter and I'm just running the clown now Don't let nobody play me cheap I got a 50 cents more than I am gonna keep I'm gonna take the good time roll Oh baby, oh baby And I don't care if you're oh Get yourself together, let the good time roll Weather. Weather, if you was dat, let the good times roll. Gaan wij uh, verder met Charlie Parker. Ik ken hem allemaal, uh, fantastische oud-saxofonist. In dit geval met een uh, met wat violen erbij. En meer dan één, want dat maakt het een stuk mooier: Just Friends. Nummer één, hè? Charlie Parker, met, uh, met Strings, gaan wij verder. We hebben in Nederland fantastische big bands. Jazz Orkest Concertgebouw, Metropole, uh, noem het maar op. Onder andere ook Dutch Jazz Orchestra. En die gaan een, een, een dat is toch een beetje, beetje, beetje zielig, een beetje zielig lied. Maar fantastisch Toen de tijd door Rob Matna, The End of a Love Affair. was wel duidelijk. End of a Love Affair. Dan is het maar afgelopen. Volgende. De Seminastico uh, uh, big band. Uh, Seministico, natuurlijk een hele goede Amerikaanse arrangeur, uh, Heeft uh, ook orkest geformeerd en daar opnames mee gemaakt. En die werden dan gedirigeerd. En ook de arrangementen gemaakt door uh, onze held uh, Quincy Jones... En dit is dan één bedoeld voor degene die in de 6 minuut 20 iets kan koken. Want dit heet niet voor niks de joy of cooking. is klaar. Dan gaan we naar het, uh, naar het laatste nummer. En wat ik al eerder zei, we gaan uh, nog even terug naar uh, Charles Mingus. Maar in de periode toen het nog Charlie was, toen hij uh, pas getrouwd was, en in 1964 uh, een opname heeft gemaakt met een fantastische titel. Beklemmend, aangrijpend, Solong Erik. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En het tweede uur is samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers. Wilt u nog meer Big Band horen? Behalve dan uh, deze fantastische salon, Erik. Uh, 22 december, de krocht, de West Coast Big Band... met Landersbergen, Vibrafoon. Kom en reserveer. Graag tot de volgende keer. Ja, en we, gaan, uh, we hebben net besloten om volgend jaar... Uh, nog zo'n uitzending te maken met een uh, weer Big Band thema. En misschien wel een speciaal thema voor uh, uh, Big Bands. We hadden het al even over Big Band uh, en zangeressen. Mocht u zelf uh, uh, voorkeuren hebben. Kunt u ons natuurlijk even berichten op uh, Facebook. De uh, pagina CFM Jazz. Kunt u in contact komen met ons. Of via de website. Voor nu een fijne zondag. En uh, graag tot een, uh, tot een volgende keer.